Tom van Dijk, genomineerd voor Geldwolven, proficiat. Ah, dank u wel. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dank u. Zijn uw verwachtingen voor vanavond? Verwachtingen? Uh, geen verwachtingen, hè. Zo gaat dat met, met zo'n feestje zoals vanavond. Gewoon gaan zitten en al blij dat je ja, uh, erbij bent, omdat het is fijn om die appreciatie te krijgen vanuit de sector. En verder, uh, ja, uh, is het een feestje, hè. Voilà. En voor jou is het vooral uh, de communicatie van your Back? Ja, misschien wel. Ja. Het is de derde keer dat ik hier op zo'n feestje mag staan als genomineerde. Dus dat is altijd fijn dat de, de arbeid door de sector wordt geapprecieerd. Dat doet mij plezier. Zit er een sequel aan te komen? Of? Wel, dat weet haast niemand. Uh, ik ben in ieder geval daar nog niet van op de hoogte. Oké, okay, laat ons hopen van wel. Oké, okay, dankjewel. Hoor. Merci. Hè.